...opgelopen tot 272. Nog eens 400 mensen worden vermist. Door het uitbarsten van de vulkaan Merapi op het eiland Java... ...zijn nu zeker 28 mensen omgekomen. Omdat het nog onduidelijk is of de Merapi nog een keer uitbarst... ...maar is de regering van president Yudon Yono in de hoogste staat van paraatheid. Het weer vanuit het westen regen en maximaal rond 12 graden. Vannacht overwegend droog en morgen alleen plaatselijk kans op een bui. door dan een graad of 13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 And I'm more than mm -hmm. sorry about the way you play.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 Guess it's easier for you to swallow if I sat and smiled. When a female fires back, suddenly.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 te pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. al oh. 20 jaar. To, Life. Life. Is is Dit is 20 jaar GFM.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 Hij legde in de Kamer uit waarom hij geen problemen heeft met het Zweedse paspoort van staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. In 2007 vond hij als VVD-leider dat het staatssecretaris Albeirek had gesierd als ze haar Turkse pas had ingeleverd. Volgens hem is het verschil dat de Turkse overheid zich met onderdanen in het buitenland bemoeit en doet Zweden dat niet. Burgemeester van de Laan van Amsterdam heeft de pro demonstratie van komende zaterdag verplaatst naar het westelijk havengebied. De demonstratie van de rechtsnationalistische English Defense League zou worden gehouden op het Museumplein. Maar Van der Laan vindt de kans op rellen te groot, onder meer omdat linksradicalen tegenacties hebben gepland. Oud-president Nestor Kirchner van Argentinië is op 60-jarige leeftijd overleden. Hij was van 2003 tot 2007 president van het land en werd toen opgevolgd door zijn vrouw Christina. Na zijn aantreden als president schrapte Kirchner de amnestieregelingen voor militairen en politiefunctionarissen... die beschuldigd waren van moord en marteling tijdens de milita militaire dictatuur in de jaren 70. Afgewezen asielzoekers en illegalen worden nog te veel als criminele be gevangenen behandeld. In een inspectierapport van het ministerie van... Veiligheid en justitie staat onder andere dat mensen die wachten op uitzetting standaard met meer personen in een cel worden opgesloten. Toch is het regime in de gevangenissen en de medische zorg voor de vreemdelingen verbeterd ten opzichte van enkele jaren geleden.